12 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem vindt dat het overleg met Griekenland over de schuldencrisis op deze manier niet opschiet. Gisteren verliet de IMF-delegatie de onderhandelingen in Brussel omdat er geen schot zit in de besprekingen. Volgens Dijsselbloem is het niet voorstelbaar dat er een deal komt met de Grieken zonder dat het IMF daarbij is betrokken. Voor de derde vrijdag op rij zijn er acties in de metaalsector. Zo'n 2500 werknemers van DAF en Fokker hebben het werk neergelegd. Met de acties willen de vakbonden FNV en CNV een nieuwe en betere CAO afdwingen. In de metaalsector werken 325.000 mensen. De problemen op Sint-Eustatius worden nog dit jaar opgelost, verwacht minister Plasterk. Woensdag werd het eiland onder verscherpt toezicht van het Rijk gesteld... vanwege financieel en bestuurlijk wanbeleid... Sint-Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Binnen een week moet het bestuur een bezuinigingsplan op tafel leggen om de problemen aan te pakken. In een loods op een bedrijventerrein in Tilburg heeft de politie zo'n 40 vaten met een grondstof voor amfetamine gevonden. Daarmee kan ongeveer 6000 kilo amfetamine worden gemaakt met een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro. De huurder van de loods, een man van 42 uit Tilburg, is gearresteerd... Er wordt er ook van verdacht chemisch afval in het riool te hebben gedumpt. Het weer zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Later vanmiddag of vanavond bereiken de eerste buien het zuiden van het land. Het kan onneren, hagelen en lokaal is veel neerslag mogelijk. Morgen vroeg trekken de buien weg. De rest van het weekend is het vrijwel droog met geregeld zon. Het wordt wel een stuk koeler. Zondag wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en Kloopend Muidenberg 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En daardoor is bij Kloopend Muidenberg één reis ook dicht. En ook op de A20 richting Hoek van Holland is een vrachtwagen stilgevallen bij Rotterdam Centrum. Daar staat ook inmiddels 4 kilometer file. Bij Rotterdam Centrum is de rechte reis ook dicht. Op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat tussen Oosterhout-Zuid en Breda een 5 kilometer file door een ongeluk. Bij Breda is alleen de vluchtstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is vandaag vrijdag. Het is vandaag... Uh... Wat is het ook weer? Oh ja, 12 juni alweer. Goh, tijd houdt zich. Nou, goedemiddag in een zonnig Zandvoort. Eh, dank aan Henny Ruckert voor de vorige twee uur bij ons eh, heerlijke radio -station. En eh, nou, vandaag hebben we weer heel veel live radio voor u, hè? Ja, tuurlijk. In ieder geval eh, tot twee uur en daarna een uurtje non-stop. En dan krijgt u natuurlijk de Euro Breakdown met Maurice Mulder. Dus het is weer feest vandaag. Zandvoort draait door eens even gestopt. Dat gaat eh, in september weer verder. Dat is nu met zomerstop. En uh, dan gaan we in september weer mee door. En, uh, ja. Goed, gaan we doen vandaag? Nou, als alles mee zit, hebben we nog een evenementdag. En dan hebben we natuurlijk het regio-nieuws straks om half één en half twee. En uh, voor de rest, uh, mochten er nog actualiteiten zijn en zo uh, wat is meer zij, dan, uh, dan hoort u dat natuurlijk uh, direct. Ik ga doen lijkt me goed plan. En, uh, Chris Hof, heb de hele wereld al gezien van Evenaar tot bij de Polen. Dit is Nederland. En Amsterdam. En Amsterdam. De zeven wereldwonderen misschien, maar niets kan tippen naar de polen.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 Komt uit waar. Het is Nederland. Lekker liedje gewoon van Chris Hof. En dit is Boston. And more than a feeling. In zonnig zandvoort. verhaal over dit more than a feeling. Dat schijnt ook model te uh, hebben gestaan voor uh, uh, Smells Like Teen Spirit. En dat klopt ook, want er zit een loopje in. Dat klinkt ongeveer hetzelfde. Bostons dus. En more than a feeling. En uh, het is, uh, even kijken, het is, ja het is kwart over twaalf, dus dat betekent dat we dus onze drie in één gaan doen. Het is een beetje lekkere stevige vandaag. Ja, Lekker een 3-1 heb ik vandaag voor u. 3-1-1 ja. Earth and Fire een. met Journey Carmom. Eén. Dat was dan een lekkere 3-in-1 van Earth and Fire. Uh, Nederlandse band natuurlijk be bekend vanaf 1969, 70 zo'n beetje. Begin 70-jaren uh, begonnen we eerst een beetje als symfo-rock, zeg maar. Een beetje progrock. rock en later gingen ze weer op een wat meer disco-achtige tour. Dat was niet de meest succesvolle periode, van, vond, vond ik. Zij zelf ook niet. En ze kwamen in de 80's, kwamen ze nog een keer terug met uh, een monsterhit uh, in de vorm van het liedje Weekend. U hoorde achter een volgens Wild en... Uh, nee, uh, Ruby is the one, hoor u? Nee, ik wou Wild en Exciting zeggen, maar dat is niet zo. Nee, het was Ruby is the one, hoor u? En daarna Storm and Thunder. Wat ik nog steeds een van hun aller, allerbeste nummers vind. En we besloten met Memories. The envijf was overigens ook een van de eerste Nederlandse bands. Uh, Eén van de eerste, die, zeker niet de eerste, maar één van de eerste die ook uh, begonnen te werken met, uh, met het uh, klassieke instrument de Mellotron. En muzikanten die weten dat nog wel. Dat was eigenlijk het eerste sampleapparaat. apparaat Dat was zo'n toetsenbord. En daarbinnenin draait een heel, een heel mechaniek van allemaal bandjes. Ja, echte bandjes, hè, van die, van die, mega, van die magnetische bandjes. En daar waren dan de instrumenten op opgenomen. En je kon dus gewoon eh, dus dan, eh, violen en eh, koor en eh, trompetten en zo. En fluiten. Dat kon je er allemaal uithalen. Ik weet een heel leuk bedrijf in Schagen. Die hebben er nog eentje staan. Dat is wel leuk, hoor. Apart als je, dat, als je dat ziet. Het is heel, heel leuk. Goed, um, wat gaan we doen eigenlijk? Oh ja, nieuws. ZNN voor Zandvoort en de regio. Ja, en dan heb ik het nieuws. Ja, ik heb het regionieuws. Nou. Fantastisch. Heerlijk om dat te hebben. De Haagse Schilderwijk, dames en heren, die spant de kroon. Als het gaat om het aantal inwoners dat in 2014 een uitkering had. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En hetzelfde rapport komt Schalkwijk naar voren als deel van Haarlem, waar vorig jaar de meeste uitkeringstrekkers woonden. Het aantal WW-uitkeringen is landelijk. Uh, het aantal, nou, aantal WW-uitkeringen is landelijk tussen eind eerste en laatste kwartaal met ruim 12.500 12 afgenomen. Het aantal personen met een bijstandsuitkering nam in die periode juist met meer dan 8.000 gevallen. Tussen de verschillende wijken zitten echter grote verschillen. Uit de cijfers blijkt echter ook dat de AOW de meest verstrekte uitkering is in Haarlem... Zo, zoveel oudjes daar. In Heemstede is woensdagmiddag een verdachte, een verdachte van poging tot doodslag aangehouden. Een 53-haarlemmer reed in Harlem in op een ambulancemedewerker. Vanaf de Betuwelaan in Harlem kwam woensdagmiddag rond 14 uur... de melding dat een ambulancebroeder bijna was aangereden door een automobilist. De ambulancebroeder die bezig was met zijn werk kon nog net op tijd wegspringen. Op basis van een opgegeven signalement, kenteken en merk van de auto... kon de politie al snel de betreffende auto aan de kant zetten. De toedracht van het incident is niet bekend. De Harmer is ingesloten voor nader onderzoek en er is aangifte opgenomen. In het weekend van vrijdag 19 tot zondag 21 juni 2015... wanneer de zon maar enkele uren ondergaat, is in het Zeedorp van alles te beleven... De Zandvoortse horeca mag zelf bepalen wanneer ze sluit. in de, uh, in de nacht van uh, woensdag, zaterdag op zondag. Ook de winkelopeningstijden winkelopening, zijn dit weekende losgelaten. Iedere, onderneming, iedere ondernemer of inwoner mocht voor dit pop-up weekende. een evenement aanbieden. waarvoor de gemeente tijds, uh, tijdverslindende regels en bureaucratie zoveel mogelijk liet varen. Mits het geen gevaar oplevert voor de veiligheid. Er zijn 37 initiatieven ingediend. Deze variëren van eettentjes met kerryworstjes. Tot Jamaicaanse gerechten. En wielerronden tot wijn- en biertentjes. Uh, of neem het initiatief van Michelle Oudenade. In Strandpavillioen Safari richt zij op zaterdag 20 juni een reisbar in waar belangstellende ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen... onder het genot van live muziek. Fanatiekelingen mogen zelfs de nacht doorbrengen in hun tentje op het strand. Tevens biedt zij een eenmalige les over wereldse cocktails en reisfotografie. Het initiatief met de meeste stemmen kon rekenen op maximaal 3000 euro subsidie. 2000 euro voor, euro voor de nummer 2 en 1000 euro voor de nummer 1. Uh, nummer 3, sorry. Ja, Dus 3000 voor 1, 2000 voor 2 en uh, 1000 voor 3. Ja, een beetje verwarrend. Wethouder toerisme en economie Gerard Kuipers... Uh, ...reikte onlangs de prijzen uit. Organisatiebureau uh, CIV Amsterdam... ...en strandpaviljoen, strandpaviljoen Bad Zuid... ...zijn favoriet met een filmnacht op het strand. Liefhebbers kunnen in een comfortabele stoel... ...bij het paviljoen neerstrijken en voorzien van versnaperingen of zelfs een maaltijd van een film genieten. De data zijn dus vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni vanaf half 10. Een scooterrijer is donderdagmiddag in Harlem in Botsing gekomen met een afslaande vrachtwagen... Rond 17 uur reed de jongen met zijn scooter over het fietspad langs de Elswoudslaan. Toen een vrachtwagen wilde afslaan naar, het tennis, naar een tennispark. Beide bestuurders zagen elkaar te laat, waarna een botsing niet meer kon worden voorkomen. Ambulancebroeders hebben de scooterrijder nagekeken en eerste hulp verleend. De jongen was door de botsing op het asfalt gevallen en liep daarbij enkele schaafhonden op. Ambulancebroeders hebben de wonden schoongemaakt. En de jongen hoefde daarna niet mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval. Ja, we kunnen weer. Op zondag 14 juni kunnen we weer ongegeneerd. snaaien, snuffelen, grabbelen en graaien. op de Snuffelmarkt in, uh, op IJsbaan Kermeland in Haarlem. Wie weet vind je de vondst van je leven en mocht het achteraf toch tegenvallen... dan heb je een leuke voorraad voor de Vrijmarkt op Koningsdag volgend jaar. Ja, hallo. Maar liefst 200 kramen staan aanstaande zondag vanaf 9 uur opgesteld... onder de eh, buitenoverkapping van de ijsbaan... waar van alles en nog wat wordt aangeboden. Van kitsch tot kostbaar en van gek tot trendy. De eh, echte snuffelfanaat weet vast de... Pareltjes er tussenuit te vissen. De oude LP van je jeugdheld. Een leuk ke of een kekkenkastje om zelf op te pimpen. Of het ontbrekende lepeltje in oma's servies. De markt wordt van 9 tot 16.30 uur, 30, dus half vijf middags, uh, uur gehouden. en de toegang bedraagt 3,50 euro. Voor kinderen om, uh, onder begeleiding tot en met 12 jaar is de toegang gratis. Nou, dat is ook weer lekker. Ook parkeren is gratis. Zo. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou ja, je hoeft maar naar buiten te kijken. Tja. Je kan het zien. Uh, de wind schijnt vandaag flink en de temperatuur stijgt naar een zomerse 27 tot 28 graden Celsius. Vanavond neemt de kans op regen en onweer geleidelijk toe. Het zwakke oostenwind draait vannacht naar het zuidwesten en neemt in kracht toe. En de temperatuur wordt niet lager dan 17 graden. Morgen starten we de dag met veel bewolking, maar zeker in de middag schijnt ook uh, weer geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig. In de polder uh, is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Windkracht 5 tot 6 en de temperatuur is weer lager en stijgt naar een graad of 20. Zondag blijft het ook droog, maar er worden wel vrij veel wolkenvelden aangevoerd. Zo nu en dan schijnt ook even de zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig aan zee. En vrij, krachtig, eh, en vrij krachtig. En de temperatuur is opnieuw lager. En stijgt naar 17 à 18 graden. Zo, zo. Dat was het weer. Dat was het weer. Zie het en zand voort. Zo, klep je hands. Vil de bier. As you start to dance, hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. I've gone along the way, and I'm smiling at these dreams again. Yeah, I'm feeling. een zomersliedje, toch? Oh, dat kan je wel hebben op het strand, hoor, dit. Toch? Ja. Wilk and Misky en Miski. En nummer dat heet Clap Your Hands. Zo. <swek> <tip> so. Wilk en Miski dus. En Clap Your Hands. Ja, en het waait een beetje. Het gaat een beetje waaien. Dus dan waait het stof weer op en dan ben je weer dust in de wind. En uh, uh, dust in de wind. Het is Kansas. Dust in de wind. Ja. Mooi liedje trouwens. Just a drop of water in and in, in the sea. Dus vorig jaar heb ik ze nog live gezien. Speelden ze nog steeds. Prachtig bent. Prachtig concert ook van deze groep. Dan speelden ze dit ook natuurlijk. Ja, kent ze dus? Dust in the Wind. En deze meneer maakt een fotootje. Ja. Fotograaf van Ed Sheeran. Weer een single van het album X.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 Ja, het album is langzamerhand aardig uitgemolken met nieuwe singles. Ik, ik, ik denk dat alle nummers nu op singles zijn uitgebracht. In ieder geval Ed Sheeran was dat en het nummer heet The Photograph. Dit is De Dijk! En ook een nieuwe single, Niet the Lef! We waren erbij en we keken er aan Zagen het gebeuren, lieten het begaan we waren te druk met het bepalen van ons eigen geluk. We meenden te weten het komt alweer goed, maar we hadden...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 Stil, zelf of een ander is toch een verschil. We zeggen er niets van, we wachten eraf. Maar doe wat voorzichtig, doe wat laf. Wij doen echt niet anders dan als iedereen doet. We hebben. Need the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 Geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door.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 De zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. No, no, no. Maar liever dat nog, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Ja. de Bouwen wij de grootte tekst Ruud Engelander in dit geval. En uh, nee, de tekst was niet van uh, Nijg, maar van Ruud Engelander... Toen zijn toenmalige zwager... En dat liedje dat heet hoe sterk is de eenzame fietser. Of nee, het heet eigenlijk Jimmy. De LP heette hoe sterk is de eenzame fietser. Ja, dat, die wil ik niet horen. Ik moet deze hebben gewoon. Dat is een heel ander. Ja, zo. Want, dat vind ik geen nummer voor een fillertje. We zijn bijna door, de, door het eerste uur weer heen. Dit keer gelukkig zonder allerlei toestanden. Het ging helemaal lekker gewoon. Alleen uh, als u denkt van, hé, hey, er is iets mis met mijn radio, want ik hoor dit mono. Ja, dat klopt. Snoortjes stuk. Ja, snoertjes stuk. Dus, nou ja, dan maar even mono. -en. Ja, en dan uh, over gisteravond, hè. Ik had het al op Facebook ook gezet. En dan uh, zit je te kijken naar de, de summer school van... Uh, van uh, De Wereld Draait Door. En dan uh, staat uh, daar Claudia de Breij, waar ik overigens normaal best veel waardering voor heb. Die staat daar een soort les te geven over fantastische Nederlandse songschrijvers. Nou, wie er geïnstrueerd heeft, weet ik niet. Maar uh, die moet op een gegeven moment zijn huiswerk toch maar eens over gaan doen, vind ik. Want als je in zo'n programma dan voorbij gaat aan Lennart Nijg... dan vind ik dat toch zwaar belachelijk. Ik eerlijk wezen. Dat vind ik toch... Wordt niet eens genoemd zelfs. De mensen die wel genoemd werden, waren hartstikke goed. Daar ga je ook niks mis mee. Helemaal niks. Want dat zijn allemaal fantastische mensen. Maar dat je dan niet Lennart Meijk noemt. Nou, dat vind ik dan toch wel... Dan heb je je huiswerk niet goed gedaan. Sorry, maar dat moest ik even kwijt. Goed, we gaan naar het nieuws. En het weer van 1 uur. en. Uh... Na het eh, nieuws gaan we gewoon vrolijk, vrolijk verder. Dus goed, dus hebben we nog een evenementagenda. En, eh, ja, en nou, we hebben natuurlijk nog wat tegenings. En nog veel meer leuke muziek, ja. Nou, tot zo.